Lottle win met het NOS Journaal. Het dodental door verdrukking bij een Halloweenfeest in Seoul... is opgelopen naar 120. Dat melden het Nationale Persbureau en de brandweer in Zuid-Korea. Ook zijn er ruim 100 gewonden. Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in een uitgaansgebied. Volgens lokale media was de mensenmenigte op weg naar een bar... waar een beroemdheid te zien zou zijn... en brak er door de drukte paniek uit. Tientallen mensen kregen een hartstilstand of hadden ademhalingsproblemen. De autoriteiten hebben hulpverleners uit het hele land... Naar naar het uitgaansdistrict in de hoofdstad gestuurd. De opschorting van de graandeal door Rusland gaat per direct in en geldt voor onbepaalde tijd, meldt persbureau Reuters op basis van een brief van de Russische regering aan de VN. Moskou roept de VN-veiligheidsraad op om de situatie maandag te bespreken. Rusland zegt de medewerking op vanwege een Oekraïnse droneaanval op de Russische vloot op de Krim in Sebastopol. Volgens de Russen liggen daar ook schepen die graanschepen moeten beschermen. De Oekraïnse regering ontkent elke betrokkenheid bij de aanval. De leider van de revolutionaire garde in Iran heeft gewaarschuwd dat het afgelopen moet zijn met de demonstraties tegen het streng islamitische Iraanse regime. De massale demonstraties in Iraanse steden begonnen na de dood van de 22-jarige Messa Amini op 16 september. Ze overleed nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd. Ze zou zich niet aan de streng islamitische kledingregels voor vrouwen hebben gehouden. En de Verenigde Staten en Mexico werken aan een voorstel om een internationale veiligheidsmissie naar Haiti te sturen. Het land wordt geteisterd door bendegeweld, armoede, aardbevingen en een nieuwe cholera-uitbraak. De internationale macht moet onder meer het bendegeweld terugdringen en humanitaire hulp bieden. Het weer, het is droog met wat opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Lokaal kans op wat nevel. Morgenochtend opnieuw droog en vrij zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In de avond kans op wat regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7. horend richting Zaandstad. Tussen Afrit van en Afrit Weide-Wormer is de vertraging 10 minuten.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 Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste duurtje: het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws: de party-update. is natuurlijk de 10 boven beste plaats van de dansgroep. Straks in de tweede uurtje DJ Mauser met zijn global house Vibe. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. Deze opening worden we samen op met Strangers. Klassieker in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zo meteen Sonny James en Ryan Marciano. Ook Alok en L.I. E.R.I. en Kenny Dope komen voorbij. Ze hebben weer een nieuwe remix. Ze weer uitgebracht. Maar er is hier is Ron Carroll. Ook een klassieker. In de J. Vegas Classic Disco Mix geworden. Lucky Star. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. James en Ryan Marciano met Don't Stop It Now. Ook zij waren natuurlijk aanwezig op uh, ADE Amsterdam Dance Event. En uh, de afgelopen editie van ADE heeft een recordaantal van 450.000 unieke bezoekers getrokken. Daarnaast maakt de organisatie afgelopen maanden bekend op welke data het evenement volgend jaar plaatsvindt. Op de editie van uh, 2019, de laatste reguliere ADE voor de coronapim-pandemie... Uh, uh, werden meer dan 400.000 bezoekers uit 146 landen verwelkomd. In Amsterdam werden vijf dagen lang op 200 locaties meer dan 1000 dance-evenementen en initiatieven georganiseerd. Op het programma stonden meer dan uh, 2500 artiesten en sprekers. onder wie natuurlijk uh, Martin Garrix, Armin van Buren, Afro, Jack Chesto, Lucas en Steve Diplo. En natuurlijk ook uh, Sonny James en Ryan Marciano. En gewoon eigenlijk te veel om op te noemen. En uh, volgend jaar, schrijf het alvast die agenda. In 2023 zal het evenement van 18 tot en met 22 oktober worden gehouden. 18 tot en met 22 oktober worden gehouden. Het A DE in Amsterdam natuurlijk. En uh, ja, een van de belangrijkste evenementen wat uh, betreft uh, house en elektronica gebied. Je hebt hem in Miami, Miami maar zo, komt er lekker uit. In Miami heb je hem natuurlijk. En, dan, uh, en dat is meestal uh, volgens mij rond de zomer, begin van de zomer. In Nederlandse begrippen dan. En uh, ja, de ADE-versie is dan meestal eind van de zomer, begin van de winter. Eigenlijk is het al winter, maar wat uh, temperaturen mogen we natuurlijk niet klagen. Dus echt winter is het niet, hè. En ik heb nog meer leuk nieuws, als je ervan houdt. Rihanna die maakte gisteren haar uh, muzikale comeback. Zo meldt ze uh, afgelopen woensdag. Eerder op de dag lekten verschillende media uit uh, dat de zangeres uh, met nieuwe muziek zou komen. We wisten het vorige week al. Rihanna deelde op Twitter een kort fragment van haar nieuwe single Lift Me Up. Ik heb hem helemaal mogen horen. En ja, het is Rihanna een tijdje weg geweest. En verluid wordt het nummer gebruikt in de komende Marvel film Black Panther Wakanda Forever. En uh, deze film gaat op uh, 9 november in première... Uh, over twee weken volgens mij. De laatste jaar is het muzikaal gezien nogal stil geweest rond, uh, rondom Rihanna. Haar laatste studioalbum dateert van zes jaar geleden alweer. Vijf jaar terug verscheen haar laatste solo single, uh, dat was, uh, hoe heette die ook alweer? Lemon! Ja, dat was hem, Lemon. En in februari treedt de zangeres op in, het pauze, uh, op in de pauzeshow van de Superbowl. Rust tijdens de kampioenschap van de Nationale Voetbal League NFL vormt jaarlijks het moment van een groot uh, opgezette show. En zij zal eraan optreden, Rihanna. Dus uh, ja, binnenkort weer een hoop muziek van Rihanna waarschijnlijk. Zo want ik lul weer veel te veel. Bijna drie minuten alweer. We gaan door met Crazy pizza Het Sometimes de Mike Newman en Johnny Steyer remix. <laughs> Pride, ook een hele oude klassieker. Volgens mij jaren 80 was het een grote hit. Love and Pride. En daarvoor hebben we Luca Bonera met Wanna Say Yes, The Block and Crown en Michael Toulouse ADE 2022 Mix. En werd het even tijd voor de partyupdate was, leuk feest er allemaal gaande. Op deze zaterdag, het is vandaag 29 oktober. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. En het wekelijks special Brainwash. En voor meer informatie, check even de website escape.nl. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Ook 3 uh, Energy en Michael Toluza zijn allemaal aanwezig. En ook MC Janto. En uh, een paar weken geleden, nou volgens mij alweer bijna twee maanden geleden... hadden we Raimundo hier uh, in de studio. Een mix van uh, Raimundo. Aangezien uh, hij 30 jaar in het vak zit. En toen gingen we even rekenen hier in de studio. En uh, ik uh, ben ook al 30 jaar uh, in het vak. Wat betreft de radiomaker. En dat is voornamelijk ZFM Zandvoort. En natuurlijk daarvoor nog natuurlijk al die illegale piratenzenders hier in Zandvoort. Ook nog. Uh, we begonnen toen, uh, toen ik nog heel jong was. In de Watertoren. En uh, DJ Mauso, uh, die was er ook bij. Dus allebei uh, hebben we dit jaar ook het 30-jarige jubileum. Niet zo groot natuurlijk als Raimundo. Want uh, ja, wereldberoemd uh, is die jongen. En uh, jouw jonge mannen moeten we zeggen. Hè? Maar uh, DJ Mouzo en uh, ik zelf doen het ook al 30 jaar, dik 30 jaar, op de radio. En ook hier bij ZFM Stanford. En dan gaan we door met uh, de party-update, want daar waren we natuurlijk mee bezig. Ook natuurlijk elke week Throwback, every Saturday. En vanavond de Halloween Special. En dat is natuurlijk in uh, Club Air. En dat begint een uurtje eerder als in de Escape. Het begint om 10 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En dat is uh, andere muziek als in The Escape. Escape-reizen muziek van ons, maar uh, in. In, uh, in uh. Club Air draaien ze R&B en hip-hop vanavond. En voor meer informatie check uh, de website Throwback. Dat is alleen de letters T H R W B C -k .nl of air.nl Throwback Every Saturday Halloween Special vanavond dus in Club Air. En nog een wekelijks feestje is uh, encore Encore Drizzy Special vanavond. Dat is in de Melkweg. Begint de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de Melkweg. En dat is ook allemaal hip-hop en R&B from A to Z. Dat programma hier Vroeger ook. En uh, voor meer informatie, CorAmsterdam.nl of melkweg.nl. En wie komen er allemaal? Behalve jij misschien, uh, is het uh, achter de deks Joe Win, MK, Lee Mills en Prime. En het is hosted bij MC Nana. En nog een leuk feestje waar ik vandaag de hele dag bij was. Alleen ik moest opschieten, want dan zou ik te laat in de studio komen. Het was Halloween Festival. Een uh, buiten evenementje in uh, het Leegwaterpark in Pumrent van de heren van, uh, van uh, Electronic Picnic. Waar ik ook elk jaar weer bij ben. Dat is altijd meestal uh, voor mij rond ongeveer het laatste weekend van uh, juli. En ze hebben nog één laatste feestje voor dit jaar. En dat was uh, vandaag. Het was uh, Halloween Festival. Een hele avond uit je dak. Het is nog bezig. Het duurt tot uh, pak een beet 11 uur half twaalf. Nou ja, 11 uur gaat de muziek uit. En uh, onder andere de Nederlandse vieze Jack is aanwezig. Uh, Jean heb ik gesproken. Jay liber en, uh, en ook de Guilty Pleasures met oude uh, jongens krentenboots. Oude jongens krentenbrood. Uh, OJKB, Beuken met de harde rammers en krallende afsluiten van de man... die je deze zomer op elk festival bent tegengekomen... Natuurlijk, de outsider. Dat is dus, uh, hè, ja, dat was vandaag. Of het is nog steeds, maar ja, om daar naartoe te gaan ben je een beetje laat. Halloween Festival. ik was de hele dag aanwezig. Het was, uh, het was leuk, het was gezellig. En wil je er meer over weten? Check even uh, dorpsface.nl op dorpsface Zo. Volgens mij heb ik iets te veel bier naar binnen geharkt, want uh, hè, spaargeblek is, uh, is weer druk bezig. Hier hebben zand voor de Nightwalk. Terug naar de muziek. Bedankt van Riverstar Star en Don Terry. Met uh, This is the Sound. This is the sound of house music. Justin Joe met Completely Yes en ik eh, heb een klein foutje gemaakt ga ik je zo meer over vertellen nou ja, foutje, kleine blunder maar <laughs> ik eh, was even iets te vroeg met, met de playlist eh, met de muziek klaarzetten maar het is in ieder geval even tijd voor de Nightwalk 10 en dan vertel ik je zo wat de fout is gegaan, dan kom je ook zo achter deze week op 10 in de Nightwalk 10 de 10 populairste plaats van de dansgroep op de festivals op de streams en natuurlijk op de radio. Op 10 deze week. Uh, On fire met Find a Way. Op 9, maar Want van Helden. Met de Music Began to play. Op 8, Elf System met Afraid to Feel. We hebben alweer een nieuw plaat. Komt binnenkort ook in de lijst volgens mij. Op 7 deze week 11 uh, System met Hungry for Love. Dat is dus die nieuwe plaat. Ja, brilletje heb ik. Uh, <laughs> Leesbril ben ik vergeten. Op 6 deze week uh, Kim English en Shaq met Moving All Around Jumping. Op 5 Bob Sinclair in de Fisher remix van uh, World Hold On. Dat stuk samen met Steve Edwards. Op 4 Interplanetary Criminal met Bota. The baddest of them all. Op 3 De plaat die vorige week nog uh, op 1 stond en uh, week op 1 heb gestaan. Jamie Jones in de remix van Vintage Culture met My Paradise. Op twee deze week in Diep. In de George uh, Smetal remix van Last Night. a DJ Saved My Life. Dat is een plaat die gaat al sinds de jaren 90 uh, mee. Volgens mij zelfs al in de jaren 80, Maar dat moet je mij voor goed houden. En deze week betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Todd Terry en Riverstorm. En This Is The Sound. En ja, uh, als je opgelet hebt. Dan heb ik hem dus straks al gedraaid. Naar de party update. Dus uh, ik moet nu andere muziek Dus ik moest even de playlist omgooien. Wat dacht je van muziek van Sea well, Met De 2002. Extended Version door het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Across the Netherlands and around the world. Ah! This is the Nightwalk Walk Mainstage. Only on CFM. CFAB. CFAB. FM. live shooting Joe Farook You Knew en daarvoor horen we Fabio uh, Jurussi en Gianni Bini en Leila Die met I Feel All oh, de Hitaras remix. Allemaal moeilijke namen, moeilijke woorden, maar uh, uiteindelijk met die uh, <laughs> lukt het ook nog een beetje. Het zit erop, de eerste uurtje niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Dat is de tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En ik uh, zag dat hij weer allemaal platen heeft gebruikt die allemaal uh, op ADE voorbij kwamen. Dus een hoop uh, nieuwe muziek. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de ...uit Italië met DJ Cavaschelli. En voor nu nog even muziek, nummer 07 uit de Nightwalk 10... ...de opvolger van Afraid to Feel. Hier is 11 System met Hungry for Love...